Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Opnieuw hebben honderden mensen aan het begin van de avond gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza bij treinstations in het hele land. Het gebeurde onder meer in de vier grote steden en ook in Leiden en Amersfoort. Er werd met Palestijnse vlaggen gezwaaid en op pannen geslagen. Een week geleden demonstreerden duizenden mensen tegen de hongersnood in Gaza op verschillende stations. In de buurt van de Limburgse plaats Landgraaf is een lichaam gevonden, een paar meter over de Duitse grens. Het lag in een uitgebrande auto, meldt de politie. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en wat de doodsoorzaak was, schrijft L1 Nieuws. Omdat het lichaam zo dicht bij de grens gevonden is, helpt de Nederlandse politie mee met het onderzoek. Mogelijk is er een verband met een vermissingszaak waar de Limburgse politie al mee bezig is. Een man uit Amsterdam is in mei dit jaar mishandeld... toen hij daar in een clubshirt van Feyenoord over straat liep. De politie heeft er beelden van gedeeld. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas op... en een hersenbloeding en zit in een revalidatietraject. Op 11 mei, de dag dat Ajax landkampioen had kunnen worden... kwam hij terug van een wedstrijd in de Kuip. In een supermarkt in Amsterdam werd hij door twee mannen lastig gevallen... en vervolgens geslagen en geschopt. De daders zijn nog spoorloos... De Braziliaanse voetballer Lucas Paqueta ontloopt een levenslange schorsing. De speler van West Ham United werd aangeklaagd vanwege gokpraktijken. Hij zou bewust wedstrijden hebben beïnvloed om de gokmarkt te manipuleren. Bijvoorbeeld door expres gele kaarten te pakken. De Engelse voetbalbond spreekt hem nu vrij vanwege gebrek aan bewijs. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen vallen er vaker buien. Lokaal kan het dan flink doorplenzen.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 Van uh, Gangster en ja, Cheyenne. Want uh, je zit nog, uh, nog even hier vrolijk. Maar uh, toen, uh, toen de naam Gangster viel... Toen uh, zei jij Wie was dat uh, die je noemde bij, bij Gangster? Want, uh, ja, Daan. Ja, ja, ja, inderdaad. Daan, Daan van Putten was het. Uh, dus, uh, wat, wat, want dat uh, is 2009, 2010. Samira dus zit een beetje zo van... Wat is dit? Oh, dat, is een, uh, dat is bij ons... Uh, uh, een beetje uit het uh, verleden toen wij met de Robben woord uh, begonnen. Dus dat was ook nog uh, voordat uh, Jelle uh, zijn opwachting maakte met Poncho. Dus dat was pas negen jaar later, dus dat is ook alweer bijna tien jaar verschil. Tussen. Okay. Dus uh, zo lang lopen wij, uh, Marcus en ik, daar al uh, rond in, uh, in, die, in die patrona. Dus ja, uh, uh, we hebben er best wel wat voetsporen liggen. En dit uh, was er één uh, van. Uh, want waar ken jij Daan uh, van? Ik geef les op dezelfde muziekschool als Daan. Ah, dus, dus dat is het. Um, over uh, uh, opleidingen gesproken. Uh, want uh, wat doe jij naast het uh, feit dat jij nog uh, muziek uh, maakt, uh, Samira? Uh, illustratie, keramiek. En ik heb ook een boek uh, met schrijvers gewerkt dus ja. in Parijs. Zoals uh, boeken illustreren met ja. uh, dichten. Maar en doe, doe je dat nog steeds? Mee. Ja, ik zit uh, fulltime. Ik, ik weet niet hoe ik het allemaal aan het doen ben. Ja. Ik denk dat heel veel mensen op school ook afvragen van... is dit wel... Het pad wat je moet uh, inslaan. Maar ja, het past, hoort wel ook nog bij me. Dus uh, ik mm. zal het niet zomaar uh, Maar de muziek heeft het overgenomen. Ja. Eerlijk is eerlijk. En uh, hoe zit het met jou, uh, Janne? Uh, ik ben afgestudeerd. Ja? Uh, van het conservatorium Amsterdam. En nu ben ik ZZP'er. Marcus zou zeggen... zelfstandige zonder poen. Dat zou ja. die, uh, zou die nee. zeggen. Jij weet wie het is, Marcus. Want dat is die lange die yeah. altijd ook uh, die foto's uh, loopt te maken. Dus, uh, uh, jij bent gewoon uh, in dienst van de muziekschool? Of, uh, nee, ik ben ook ZZP'er. Je bent ook een ZZP'er. Ja. dus uh, ZZP Ja, ZZP'er. Uh, hoe hard is het uh, muziek uh, bestaan uh, in dat opzicht? Hard. Ja. ja, je moet er gewoon iets naast doen ja? en dan uh, komt het wel goed. Maar dat is, ook, dat is ook mooi, want je kan niet al je creatieve uh, energie op die manier verspillen. Er is zoveel stress. Dus dat uh, ja. is ook wel heel belangrijk. En er zijn ook andere dingen die je kan doen in ja. de muziek. Zeker, ja. heel veel. Ja, die echt belangrijk lesgeven, zijn. Superleuk. Ja, of ja. Ja, lesgeven. Of, uh, ja, ja. Uh, nou ja, de, een beetje de toekomstverwachtingen... dat uh, hadden we met, uh, met jou min of meer al uh, besproken. Want het uh, blijft niet uh, mee, bij Man on the Late Night Show. Er nee. nee. gaan echt nog wel wat dingen gaan uh, gebeuren, de, toch? Nee, het is echt uh, het is alsof er iets aan me trekt. Dus het, moet, uh, het moet wel. Is het bij jou zo van... Uh, ik heb heel veel gemaakt en geschreven... en het moet er nu uit, zoiets? Ja. Ja, ja. Met een beetje last of zo. Van mijn schouders. Ja, maar wat, wat, wat, wat voor type uh, ben jij als je op het podium staat? Ja, ik, ik, ja hoe zeg je dat? Uh, ik vind de heilige geest altijd een hele mooie beschrijving. ja ik een beetje zweverig. Misschien is het ook wel een beetje in mijn geschiedenis... omdat ik uit de Bible belt kom eigenlijk. Ja. Maar um, het is gewoon iets wat je overneemt. En je bent een antenne en je bent een soort van medium. Dus je bent een belichaming van de muziek. Die laat je zelf eigenlijk een beetje los op die manier. Ja. Je wil graag dienen naar het liedje. En dat doe je samen als eenheid. Dat is heel mooi. Maar het neemt zich echt over. En dat je inderdaad soms op de grond uh, eindigt. Ja. Dat er iets gebeurt waarvan je denkt van oh. Uh, maar welke rol heeft de barbelbeeld en die achtergrond uh, voor jou nog uh, meegespeeld? In dat, uh, dat opzicht. Uh, het, het opgroeien daar was um, heel veel bos. Heel veel kringlopen en nog een beetje boers en primitief. En daardoor kwam ik wel heel veel uh, spullen tegen. Zoals platen van de Beatles. Niet dat de Beatles nou zo christelijk zijn. Nee, dat zijn ze niet. Maar uh, orgels, huisorgels. Ik had een hele christelijke vriendin en die had, ging thuis naar de kerk. Dus niet naar de kerk. Ja. Ze had een orgel in de kamer en ik vond het wel heel leuk... Uh, wat de Doors uh, natuurlijk dat deden. Oh ja. ja. Raymond Zarek en dat... Uh, ...heeft me toen ook al aangezet om dat ook zelf te koop... ...want die waren voor 10 euro, had je er een, zeg maar. Ja. Uh, de de Doorst Doors is wel een hele illustere en iconische band. Uh, in dat ja, ook zo'n dichter. Ja. Je ook ja, James, James Morrison, Jim Morrison uh, is meer poëet dan... Ja, uh, Rimbo, Bob Dylan is daar ook heel erg geïnspireerd uh, door geraakt. Gewoon een aantal dichters en uh, ja... Over Rimbo gesproken. Daar heeft Alaska nog een nummer over gemaakt. Oh. Ja, zelfs dat. Uh, dat heb, weet ik dan weer. figuur. Ja, nee. ja, maar goed. Ja. De, de, de, de, maar poëzie uh, speelt bij jou een belangrijke uh, rol in ja, je leven. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt een filosoof. Ja, ik wil niet uh, ingewikkeld maken. Meneer Jean Baudrillard heeft het heel erg over simulaties. Dus ook ja. waar de Matrix op is geïnspireerd. Ja. En ideeën. Maar dat eigenlijk uh, genre ook fluïdes worden. En overgenomen worden. En de de kern verliezen. En dat we dan zo'n soort van... luik terechtkomen. En dat inspireert me ook met mijn liedjes. Ik heb bijvoorbeeld een liedje... Uh, Into the Wasteland... de uh, Waiting in the Wasteland gegeven. Ja. En ik zie dan zo'n plek voor me waar alles wat ooit was... samenkomt. En waar je dan doorheen kan wandelen. En dat is ook wel echt... door die, uh, door die schrijvers. Uh. Uh, ben jij ook fantasierijk? Ik was heel erg groot... Lord of the Rings, Tolkien, fan. Ja. Nog steeds. In mijn hart. Ja... En ja. uh, Led Zeppelin bijvoorbeeld ook. Ik ben niet heel grote Led Zeppelin-fan, maar... het is wel iets wat en in praat die muziek je ook? hoort. Ja, Led Zeppelin, uh, daar zat ik voor. Van, nog aan. Uh. En Carl Jung natuurlijk. Ja. Psycholoog Carl Jung. Is ook best wel het Jungiaanse rijk. Met allemaal verschillende soorten figuren en... Daar hebben nog boeken van mijn moeder, geloof ik, nog ja. ergens uh, gestaan. Maar uh, die zijn bij de verhuizing. en dat ga jij meemaken als jij gaat verhuizen. Moet je keuzes gaan maken. Ja, die boeken zijn niet meegenomen. Dus uh, ja, dat uh, is ook wel weer aan de ene kant jammer. Maar de, daar zou natuurlijk een schat van informatie in hebben gezeten, denk ik. Ja. Als ik het zo uh, inschat. Ja, het mooie aan jongens dat het uh, tijdloos is. En je archetypes die gewoon in mensen, mens eigen zijn en niet zozeer... Een... Decennia, want soms word je ook een beetje gelabeld en zo. en van oh genre, andere tijd. Nee, het gewoon los. Ja. Uh, hoe filosofisch is en Howell van High on Cheyenne? Niet. Ja, <laughs> ook lekker. Ja. Nee, maar ik vind het wel echt wel leuk om hier naar te luisteren. Ja. Uh, nee, ik, ik, ben, ik, ik ben zelf totaal niet filosofisch. Ik, ik verdiep me er niet per se toch? in. Ui. Dat is misschien wel waar, ja. ja. ja. Uh, vorige week hadden we hier J.M. Bakkers. En dat is wel een filosoof. Die, uh, die, die, uh, die vertelde dat ook. En toen stelde ik de vraag... waar verwachtingen worden gewekt... is de teleurstelling nooit ver weg. Ja. Wow. Ik vind het altijd ja. leuk wat Jelle altijd zegt. Als ik aan het schrijven ben en ik denk... Oh, wat ben, waar moet ik het over hebben, en dan zegt hij: it's just words. ik vind dat, ja. ik vind dat heel ja. erg uh, behulpzaam. Lekker ja. nuchter. Ja. Ja. John Lennon altijd. Ja, ja. een beetje nuchter blijven tijdens ja. het idee, toch? Ja. Ja. Bedoel, ja. Nou, uh, zo klink jij wel van niet. Ik ben niet filosofisch, dus het is dus gelijk bam, wordt gelijk met de been op de grond uh, gezet. Nou, of ben, nee, ja. Ja, hoe zit het? Ja, ben, ben, ben jij nuchter dan? Dat, dat, dat, dat op zich? Uh, ik, ja, nee, dat denk ik ook weer niet per se. Ik, het is, ik heb Vroeger, op de middelbare school, heb ik wel een, um, kon je een module volgen. ik ja. module filosofie gevolgd. Modulefilosofie? module filosofie, ja. dus toch. En dat vond ik wel heel leuk. Ja. Ik vond het wel echt heel leuk. En het is ook heel interessant. Maar het is niet iets waar ik me per se echt verder in verdiept heb... na die module of iets in die richting. Mm -hmm. Echt mee toch? Ja. ja. Dus je in die zin het... misschien wel nuchter, I guess. Ja. ja. Um, dan gaan we zo'n beetje de afsluiting doen. Want uh, Samira, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ja. YouTube. YouTube. ja, ja Op Insta Instagram. Ik deel uh, heel veel op mijn stories. En een beetje persoonlijk mensen toch een beetje meenemen. In wat er allemaal gebeurt. In, in, het, uh, in de gedachtenwereld. En ons, uh, Facebook. Ik, toch wel. Facebook wordt helemaal uh, de grond ingetrapt. En het is ook een beetje een enge, enge plek. Maar je ontmoet weer hele bijzondere mensen. En ook mensen die in de jaren zestig. Allemaal hele interessante bandjes hadden. En je houdt zo contact met elkaar. En je komt op hele gekke hoeken in de wereld, van de wereld terecht. Ja. Dankzij deze ja ik, ben, uh, ik zit ook nog op Facebook, maar ik uh, keil hem op een gegeven moment, uh, na, na een kwartier, keil ik hem weer ja. eruit. Want uh, maar het op is een gegeven archief, moment. He? Ja, nee, ik snap het. Ja. Maar dan is het ook weer van. En door, want uh, die sociale media, dat is Weg alleen maar een uh, beetje big tech bozo's... om even in rode de smet Man termen late te. Night show. Ja, mijn hand alleen naast show. Uh, want uh, hoe zit het met jou? Want ja, jij hebt op een gegeven moment ook uh, van. naar... Hi on shy uh, gedaan. Ja. Maar hoe uh, ben jij te vinden op het uh, wereldwijde web? Op Instagram onder it's high on chai. Dat is niet heel moeilijk. Nee. En heb je ook nog iets uh, met uh, wat uh, Samiris zegt met Facebook? Ik, zit, ik heb een Facebook-account. Ik zit er niet op. Hm. <laughs> Bijna niet. Als, Bijna. Nou, ik post er wel op, maar um, ik vind dus Facebook wel heel lastig. Hm. Uh, want ik krijg altijd hele gekke berichten van ja. hele gekke mensen... En op een gegeven moment wist ik niet zo goed meer wat ik daarmee moest. <laughs> uh, maar Hier moet wel aandacht aan besteed worden. Want het is ja. vrouwen in de muziekindustrie. It's scary man. Schoppen, weg ermee. Opgezoden, mieterd. Mag ik dat zeggen op de radio? Ja, ja. want uh, dan kom ik ook weer uit uh, van iemand. Want dan zet ik even weer die pet van. Nou ja, het is een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dus ik kan het gewoon ook zeggen. Uh, Niels Alberts, of Niels Albers, moet ik zeggen. Uh, is de eindredacteur van het grote 3 voor 12. En er werd op een gegeven moment aan hem de vraag gesteld: wat is Facebook dan voor jou? Toen zegt hij: daar zitten de, de voedende blanke uh, mannetjes zitten erop. En uh, die alleen maar. Uh, en de zijkers. Dat zei hij dan ja. twee jaar geleden. Dus. En, uh, dat heb je ook overal. Want... Ja, maar goed, maar dat is voor hem het. Uh, als hij dus aan Facebook. dan denkt hij daaraan. En ik denk dat dat goed samengevat is. <laughs> denk ik zo. Want. Het zijn allemaal van die mopperaars en uh, de, de, de toetsenbordridders. Er zitten ook hele leuke mensen tussen. Oh ja? Ja, zeker. Vertel. Nou, ik heb ook wel zoals Samira net zei, heb ik ook hele leuke mensen erop ontmoet. Ja. Ik kwam laatst toevallig een vrouw tegen, um, um, eigenlijk bij een live show. En die zei: van, Oh, maar ik heb, ik heb wel Facebook. Maar het was echt een superleuke vrouw. En die zei: Van ja, ik zit gewoon alleen maar op Facebook. En ik zo, ja. Nou ja dat kan. Ja, ik heb dus een online vriendschap met een meneer genaamd Wayne Proctor van de band We the People. Een ja. hele ja, iconische garageband uit de 60s, uit de Nashville-regio. Ja. En hij, we hebben zulke lange gesprekken over het bandleven. En hij herkent zich in mijn leven nu en ik herken hem in zijn leven toen. En het is ja, echt het bijna zijn. advies. En, uh, oh, dat is wel leuk, Ja. ja. ja. En zijn vrouw speelt ook op een Hofner. <laughs> Dat is wel leuk. Uh, ik vond het uh, leuk uh, dat uh, jullie ja? alle drie hier uh, geweest zijn. Dus. Ja, ja. En uh, ik ga ook weer een stukje verder. Dat zegt uh, Cheyenne nog wat. Want Three Point Landing was ook een van de bespelers van het Uit Je Bak Festival van afgelopen zondag. En dit is het nummer wat ik ook het meest laat horen. Hier is Gleaming Eyes. En ze hebben ook een uh, Rob Akda-woord uh, verleden. Dit zijn de dames die het voor het zeggen hebben vandaag in deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf Het merendeel dan in dit geval. En dat heeft alles te maken met de gasten die we hier in deze studio hebben gehad inmiddels. Want ze zijn nu al een ver trokken. Dit was Loop in een blokje van 3 met daarvoor Soon the Night en Safe Speed. En daarvoor Three Point Landing met uh, Gleaming Eyes. Met uh, de vocalen van Dora van den Berg. Die uh, daar ook uh, deel van uit heeft uh, gemaakt uh, tijdens het Uit je bak festival. Hetzelfde heeft ook Cheyenne gedaan van High on Chey. Uh, want uh, die uh, stond als laatste geloof ik zelfs nog uh, geprogrammeerd op die avond. Uh, om het uh, festival in Kastricum af te sluiten. Goed, denk je dat we alles gehad hebben met de dames? Nee, want er komt nog wel wat. Want bijvoorbeeld deze song... die heb ik een paar weken geleden nog even laten horen... omdat ik vond dat we toch iets moesten doen... met het verhaal van Antidote van Singa. En toen kwam ik bijvoorbeeld dit mooie nummer tegen. En daarom draai ik hem nog een keer. En dat staat bijna helemaal achteraan op het album Save My Heart. It's not enough. a fan when we both know you only go to me for a post don't throw phones in my face i won't go your ways it's another dumb dollar where the girls wear prada and the stars are sitting at the bars smoke of cigars Walk out of expensive cars looking to break their hearts. Everybody's black and white, but you were dressed in green. It was black and white to you and the scene. At a glance, the sight of you was nothing neat. But your hands and eyes are beautiful to me. Girl, stands to hide your shoes and bodies lean. Plus, the like a fright of who will think you're me makes a land of diamond do's a loose machine. I had to try these moves to make you see. All these dolls with the white wine glass in hand With commercial curls done by the strand With the seamless sheen and body tan Though we can't see it was probably canned The smell of perfume Chanel plain Cocktails and top shelf champagne Fall free, introduce myself And say next round's on me Then you kiss the red wine, I misgrab my wine And tipped over drinks I didn't order I admit fall was and gets get of shy I was switched up but quick when hit with your vibe Her lips look damn fine, her hips are divine I witnessed the glimpse of bliss in her eyes I twisters the Source the lights and this is for if you missed all the signs I'm only one Deze single die, uh, kwam uh, vorige week uit. Dutch Coast en I Only Wanna Dance With You. Uh, was uh, of twee weken terug. Dat weet ik ook niet uh, helemaal precies meer. Maar in ieder geval uh, was het een, uh, van een uh, druk weekend. Hè, dat is alweer twee weken terug. Uh, en deze Leon Weidenbos... die uh, onder meer uh, deel uitmaakt van deze Dutch Coast... Uh, die hebben nog uh, best nog wel wat, uh, wat noten op hun zang. Uh, we hebben dat gesprek ergens nog uh, staan. Maar dan moet je uh, voor uh, dat gesprek naar de alternatieve FEM-website www.altfem.nl. Om dat nog even af uh, te luisteren. Want daar uh, is het hele gesprek nog uh, terug uh, te, uh, te beluisteren. Wat ik met deze Leon Weidebosch heb gehad van deze Dutch Coast... Uh, want het is de bedoeling dat er nog veel meer aan zit uh, te komen. Save My Heart van Singa. Uh, het is een beetje de avond uh, van de uh, Leading Ladies. Nou, je hebt het uh, eigenlijk al een beetje kunnen horen. Want uh, centraal waren te gast Samira en Cheyenne. En natuurlijk uh, was basgietarist Jelle Weber ook meegekomen. En uh, die hebben we ook aan het woord uh, gelaten waar het ook uh, noodzakelijk was in dat opzicht. En uh, ja, wat dat gaat, uh, uh, zit uh, dat gedeelte van de uitzending erop. Maar uh, dat wil nog niet zeggen dat we alles uh, gehad hebben. Want uh, over dames in de muziek. Want niet zo lang geleden heeft uh, zij, uh, deze Valine, nog een EP uitgebracht. Uh, en die EP die heeft Always Running. En daar heeft ze ook nog een single bij gemaakt. Het titeldummer van die EP. En die hoor je nu. Uh, ...die heel lang heeft uh, laten wachten tot dat uh, materiaal beschikbaar. En eigenlijk is er eigenlijk nog maar één uh, nummer wat uh, beschikbaar is op streamingsdienst. En volgens mij is dat dit nummer, Something, van Hikpie. Uh, daarvoor hoorde je Feline met, uh, en voluit heet ze Feline Spiegel, Always Running. We hebben nog uh, zo'n twaalf uh, zo minuten... Dus die gaan we ook uh, goed gebruiken. En dit is Reverie. En volgende week verschijnt er een nieuwe single. Dit is Secret. Uh. Summer when we fell in love I saw the sunshine in your eyes Just when I thought I'd hit the bottom Every day is just another sight. Vrienden Kat uit uh, Volendam. Daarvoor hoorde je reverie En het is weer zo'n zo avond dat we hem uh, weer moeten laten horen. Deze van Alaska met Never Cry Wolf. Deze uitzending zit erop. Uh, tot volgende week. Dag. Lie, but I'd never steal the pennies from any dead man's eyes I'm a wolf, tied to the rules of truth I'm a wolf, thank God I'm tied to rules